...vrienden met het NOS-journaal. De Russische premier Poetin wordt zo goed als zeker president. Zijn partij Verenigd Rusland heeft de huidige president... Medvedev voorgedragen als lijsttrekker... ...voor de parlementsverkiezingen in december... ...zodat Poetin volgend jaar maart... ...tot president kan worden gekozen. Poetin was ook al president van 2000 tot 2008... ...en hij moest toe plaatsmaken voor Medvedev ...omdat hij met twee termijnen achter elkaar president mocht zijn... Op het strand bij Rithem is gisteravond een oude betonnen bak ontploft. De explosie veroorzaakte waarschijnlijk de harde knal die veel mensen in Zeeland verontrustte. De telefoon bij de politie stond roodgloeiend. Vanochtend was te zien dat er betonnen brokstukken liggen op het strand bij Rithem. Van de betonnen bakken Kesson is er niets meer over. De vorming van een kabinet in België is weer een stap dichterbij gekomen... nu er een akkoord is bereikt over de financieringswet. De gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel krijgen daarin meer financiële zekerheid.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 Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat file tussen knooppunt Everdingen en Nieuwe Grijn zuid 3 kilometer. De A10 West richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 4. De A12 van Utrecht naar Arnhem bij Velendaal West 2. A20 van Gouda naar Rotterdam tussen knooppunt Herbrechtseplein en Rotterdam Centrum 4. De A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij Barendrecht 2. Dat komt door een ongeluk. Bij Barendrecht is de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort. En de zomerhits.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 Weet je nog wel, oudje Wij kiekten hem haast alle weken Weet je nog wel, oudje Het was of dat album soms van spreken Weet je nog wel, oudje Er was er ook één die met rozenpak bij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 GFM Zandvoort, een bijzonder goedemorgen. Het is 11 uur geweest. En dat betekent dat u bent beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En ik neem u weer mee terug in de tijd. In de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En als opening hoor u onze herkenningsmelodie van Louis Davids. Met weet je nog wel oudje uit Uit 1928. Het komende uur. Muziek van onder andere Jeannette van Zutphen.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 trekt het maar naar eigen wens een ander jasje aan. Je hoort dit als de Supremes het zingen gaan. I know how to go Zou so Dionne Warwick ik maken van dit long ago Het staat voor ons wel vast, als hij het zingt, dan klinkt het zo so. Rolling sport to Rolling Stones, and sing, sing it, again. it again. Darling, to know all the times you my side, yes you did. Darling, I see. Need you wanna baby? Are yeah, you wanna be free? Hoor ik me. daar geen paardenvoetjes Trippel trappel het dal. Zingende Salvera's zoetjes, weet je hoe het klinken zal? Oh, goede bos, goeds weer.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 En dit is de zoveelste keer dat je de boel in de war schopt. Voor straf zet je vanavond geen poot meer buiten de deur. Nee, ik kom vanavond aan de deur, met leer uit. Jij krijgt je zin, jij krijgt je zin. Mijn broek is gescheurd en mijn hemd hangt eruit. Laat het toe, laat het erin. Alle de drun als jij op jouw manieren zingen gaat. Voordat we meteen een zesde gouden plaat. Boy, ja, ik lag in jouw brandende hand, Maar jouw melodie was ironie Paradies. Allee.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 De tijd gaat vlug. In al mijn gedachten, het is naar jou dat ik verlang. Als een gezellig paar dansen we met elkaar draaien binnen het rond. Soms ben je eens kapot, net of iets zeggen wil, maar je houdt je mond. Ricky, wacht nu al dagen. Hou toch van mij, trouw toch met mij. Durf je het echt niet te wagen? Wees nu lief en maak me blij. Ik word bang, jij bent in al mijn gedachten Het is naar jou dat ik verlang Als een gezellige vaar dansen we met elkaar Draaiend in het rond Soms ben je eens tot veel, Net of je het zeggen wil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 Met Moenna, Fortuna Maar is deze mooie plaat van Reggie van der Burgt het eenzaam op het Leidse plein hey. Hey. Hey. Hey. Ik zal vanavond met je uitgaan hey. Hey. Ik heb gegevens op jou gevoel Ik nooit een jaar Jouw droom was zo fijn. Alles is me weer ontnomen. Mag ik dan niet gelukkig zijn? Zie al voor mij misschien. Want zij troosten mij van verre dat ik je eens terug zal zien. Dat ik je eens terug zal zien.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 Fortuna, zij en me zag. Buona fortuna, fortuna, fortuna. De rozen bloeiden en keurden zwaar. De sterren gloeiden, zo hel en gelaat. fortuna. Ik wacht op jou naar fortune, maar die belofte, had je vervat ze wel. En urgent zwak, de sterren gloeiden, zowel en klaar. Von daar ik wacht. Daar slaapt de leeuw van nacht In het dorpje, het stille dorpje Daar slaapt de leeuw.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 Andere zu, Doch ik weiß die uurig leise, schöne Stunden gehen dahin, und ich höre die alte Weise und begrijp ihren Sinn.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 They may may farewell, farewell, farewell, farewell, farewell,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 Wacht iep, alles goed. Mijn liefste zal bij mij terug, want wij zijn het